You're blowing Getting to where You should be going Don't let Them get you down Maybe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 You're gonna find your way out Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto, con lujo de detalles se escucha mi versión, ora que me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 I see something like I want to get to know you. It's cause I want.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 FM met een hoofdletter plateauzetten van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerrit. Till I get along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 Van twijfel en onzekerheid. En dat ik van je hou als ik voor je sta. Dan laat ik als ik zie dat ik voor je ga. Voor als je, ga. je dit niet voelt, dan is het nooit bedoeld. Laat me dan maar gaan naar een onbestemd bestaan. Go! Libra Sun No